Tamaal en de eenhoorn. Tamaal woonde met zijn oude wijze grootvader in een klein huisje vlak bij de zee. Boven de deur van hun woonkamer hing een mooie zilverkleurige fluit. Grootvader had Tamaal verteld dat het een toverfluit was... die gemaakt was van de hoorn van een eenhoorn. Grootvader kon niet zelf op de fluit spelen... Maar hij wist dat degene die het wel kon, een spannend avontuur zou beleven. En dat avontuur kan goed, maar ook slecht aflopen. Dat is van tevoren niet te zeggen, vertelde hij op een avond tegen zijn kleinzoon. Op een avond was Tamaal alleen thuis. Hij pakte de fluit van de muur en liep ermee naar buiten, naar het strand. Daar ging hij boven op een rots zitten en zette de fluit aan zijn lippen. En toen gebeurde er iets heel vriends. Zijn vingers begonnen vanzelf over de gaatjes van de fluit te bewegen. En zonder dat Tamaal dat eigenlijk wilde, begon hij te blazen. Er klonk een prachtig, maar treurig lied over het water. Opeens zag Tamaal dat het water van de zee begon weg te stromen. En hij liep, nog steeds spelend op de fluit, achter het wegtrekkende water aan. Even later stond hij voor een oud, vervallen gebouw. Tamal keek door een opening in de muur en zag een binnenplaats. Daar stonden lange tafels waar mannen en vrouwen aan zaten. Ze bewogen of spraken geen van allen. Het leek zelfs of ze geen adem haalden. Wat verderop stond een troon en voor de troon stond een mooie jonge vrouw met prachtig blond haar. Ze stond zo stil als een standbeeld. Tamaal ging bovenop een grote steen voor het gebouw zitten en zette de fluit weer aan zijn mond. Er klonk toen een heel ander lied, veel vrolijker dan eerst. Tamaal zag dat het zand naast de steen begon te bewegen. En opeens stak een dier zijn hoofd boven het zand uit. Het was het hoofd van een zilverwit paard met bovenop het hoofd een afgebroken hoorn. Tamal begreep meteen dat het dier de eenhoorn was waarover zijn grootvader hem had verteld. De eenhoorn probeerde zich uit het zand te bevrijden. Hij trapte met zijn benen en schudde met zijn lijf. Maar toen zag Tamal dat het dier werd tegengehouden door wel twintig lange groene armen. Het waren de enorme armen van een groot zeemonster. Tamaal holde terug naar de binnenplaats van het gebouw en pakte het zwaard van een van de mannen. Zo snel hij kon, holde Tamaal terug naar de eenhoorn. Het zag er naar uit dat het zeemonster de strijd ging winnen. Maar Tamaal wist wat hij moest doen. Hij sprong bovenop het zeemonster en stak het zwaard telkens opnieuw in een van de griezelige lange armen. Het zeemonster brulde en verdween langzaam onder het zand. De eenhoorn en Tamaal klommen uit het gat dat door het gevecht in het zand was ontstaan. Ze keken elkaar zwijgend aan. Tamaal zag toen dat de eenhoorn een lange ketting met een rode edelsteen om zijn slanke hals droeg. De eenhoorn draaide zich om en begon naar de opening in de muur van het gebouw te lopen. Tamaal pakte de fluit en liep achter de eenhoorn aan. Met zijn hoofd trots omhoog liep de eenhoorn langzaam de binnenplaats op. Tussen de tafels door liep hij in de richting van de jonge vrouw voor de troon. Hij bleef vlak voor haar staan en keek bedroefd naar haar. Toen draaide hij zich om en keek met een smekende blik in zijn ogen naar Tamaal. Tamaal legde de fluit en het zwaard voorzichtig op de stenen vloer en liep naar de troon. De eenhoorn boog zijn hoofd. En Tamaal begreep dat het dier wilde dat hij de ketting met de edelsteen van zijn hals moest nemen. Hij maakte de ketting voorzichtig los uit de in de war geraakte manen van de eenhoorn en deed hem af. De eenhoorn keek van Tamaal naar de jonge vrouw en Tamaal wist wat hij moest doen. Hij hing de ketting met de edelsteen om de hals van de jonge vrouw. Opeens kwam alles en iedereen op de binnenplaats tot leven... De kaarsen in de houders aan de muren begonnen te branden en er klonk muziek. De mannen en de vrouwen aan de tafel stonden op. Ze spraken niet, maar maakten allemaal een diepe buiging in de richting van de troon. Tamal keek verbaasd toe en hij vroeg zich af voor wie ze bogen: voor de jonge vrouw of voor de eenhoorn. Maar toen zag hij dat de jonge vrouw een diepe buiging voor de eenhoorn maakte... Daarna draaide ze zich om en boog voor Tamaal. Verlegen liep Tamaal terug naar de plek waar hij de fluit en het zwaard had neergelegd. De man, van wie hij het zwaard had geleend om het zeemonster te doden, kwam naar hem toe. Wie bent u en waar ben ik? vroeg Tamaal met zachte stem. Je bent in het kasteel van de goede zeetovenaars en de feeën van de zee, antwoordde de man. Lang geleden heeft het boze zeemonster de ketting met de rode steen van ons gestolen. Van dat ogenblik af konden wij ons niet meer bewegen en niet meer praten. Toen de eenhoorn probeerde de ketting bij het zeemonster terug te halen, werd hij zelf gevangen genomen. We hebben al die tijd gewacht op iemand die op de fluit durfde te spelen, die van de hoorn van de eenhoorn was gemaakt. Alleen degene die dat durfde, zou ons kunnen bevrijden. We zijn je heel dankbaar, Tamal, maar nu moet je weer terug naar huis. Tamaal liep het gebouw uit. Hij zag dat het water weer begon te stijgen. De eenhoorn nam Tamal op zijn rug... en haaste zich naar het strand. Daar liet Tamal zich van zijn rug glijden... en keek toe hoe het dier de zee in liep. Het water steek hoger en hoger... en even later was de eenhoorn verdwenen. Tamaal ging weer op de rots zitten en zette de fluit weer aan zijn lippen. Maar voordat hij ook maar één noot kon spelen... werd de fluit plotseling uit zijn handen genomen. Tamal keek op en zag zijn grootvader staan. Jongen, zei de oude man, je hebt een prachtig avontuur beleefd... en het is gelukkig goed afgelopen. Maar je moet me beloven dat je nooit meer op de toverfluit zult spelen. Tamal beloofde zijn grootvader dat hij nooit meer op de fluit zou spelen... Want hij wist dat de oude man gelijk had. Hij had geluk gehad en een avontuur meegemaakt dat hij zijn leven lang niet zou vergeten.